If it's for children If it's for children Building daydreams No, I don't If it's for children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 redactie van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... en de eindredactie van ons, Gerrit die ook naast mij zit voor de presentatie. Ja, goedemorgen Rob Peters, he. dus en het is je laatste keer, hè? Laatste keer alweer, ja, ja laatste keer. Jammer. 2017, nieuw jaar. Nieuw jaar, nieuwe, ja. nieuw ronde, nieuwe, nieuwe start. Kans. Ja. De koffie komt vandaag van van de Roosendaal. En wat uh, hebben we vandaag allemaal in het programma? Nou ja, ja uh, we beginnen met, met die, uh, de Bos, de Duinwachter. Die net binnenkomt met een doos waar ja, wat daarin zit, ik weet het niet. Dat allemaal zwassende natuurlijk. Ja. Misschien een beest. Waarschijnlijk. Maar het is wel leuk, ja, ja mooi. Ja, dan na uh, de Duinwachter uh, Gerard Solte gaan we praten met uh, de nieuwe lid van de Jeugdraad die zich gaat voorstellen. Ja, we hebben nog geen namen. Maar we hebben nog geen namen, maar dat krijgen we straks te horen voor Ruud Zandbeger. Dus dat is leuk. Ja. ja.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 van ja, de Zandvoortse herten nogal aardig in beeld. Die gingen ja, bij tientallen in een koelcel. En uh, er werd uitgebreid over in de gezoom. Ja, dat heb en, ik gezien. En ja. Ja. ik vond dat een afschuwelijk deel ja. van het programma. Ja. Maar hoe zit jij daar nou zelf in op het ogenblik? Ja, hoe ik er zelf in zit, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik, ik, ik, ik ben werknemer van, van Waternet natuurlijk. Ja. En uh, ik, volg, ik volg het beleid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 Maar dat, dat er te veel zijn en dat er wat moest gebeuren, is duidelijk. Ja, ja. ja. het waren er 4.000 officieel geteld hè, in april. Nou, ja. daar kunnen we allemaal nagaan, er zijn er 1.500 hinders. Dus elke hinde wordt bijna zwanger. Dus nou, 5.000 zijn er dan zeker, zeker. Er is ja. altijd nog een minimum aantal... Ja, en dat gebied Uit. is helemaal kaalgevreten. Iedereen die daar regelmatig wandelt, ziet dat. Je ziet ja, ook een vraatlijn, anderhalve ja. meter hoog. Elk blaadje, elke knop is weg, van, ja. van welke bomen ook...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 Is weg, die werd toen weggeconcurreerd ja. vanaf dat moment door het Damherd. dat is geen voedsel meer voor. Ja, het het, het, het, het damherd, ja is er uiteindelijk. Ja, hoe die er gekomen is, blijft altijd een beetje een vraag. Maar uh, het ree is het oorspronkelijke dier. Nou, die dat is het wegzuinbier. Ja. Ja. ja, en die hopen ze weer terug te krijgen. Net als in de kermadeuinen duinen is die er ook. He? Die nou. is er gewoon nog, omdat ze daar wel heel lang mochten beheren. En uh, dat hebben ik ook een tijdje stilgelegen. Die zijn ook druk bezig. En, uh, nou, daar, daar gaat het licht ook op schema. Dus ja, en dan wordt als het goed is uh, het overlast uiteindelijk... ook weer allemaal minder nog op de, op de wegen. Want uh, het was daar laatste tijd op de zeeweg ook vrij heel erg, behoorlijk. Ja, ja. Ja. Wij zijn er al een beetje aan gewend hier in Zandvoort. Hè? Ja. Die dan het allemaal op straat, op straat lopen, en in de tuinen, ja een groot deel vindt het leuk. Ze horen niet in de duinen thuis. Ze horen wel in de duin, maar dan op veilige plekken. Ja, ja. Het moet niet zo zijn dat als je de duin inloopt... dat je dertig herten ziet. Wat gewoon een, geen uitzondering is. Nee, oh nee. nee. Als, je, als, je, als je er één ziet, dan moet je blij zijn. Zo iets moet het worden. Ja, zo was het... Ja. Uh, als het vroeger was, Ja, ja zo was het wel. He. Ja, ja. Maar het is, het, is wel, het is wel triest allemaal. Gewoon als natuurliefhebber wil je dat niet.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 uh, in, groot, in, in, in grote getalen. Dus dat Kun je ze daar dan herkennen trouwens? Uh, gele snavel. Gele snavel. ja. Want rode en uh, roze snavels, dat is dus gewoon onze zwanen. Ja, maar. dat is die knoppelswaan. He. De knoppelswaan die, die herkennen wij altijd. En uh, uh, die zie je ook in de grachten in Amsterdam bijvoorbeeld, maar ja. ook hier in het Zwanenmeer Meer. Zwane Meertje. Ja, ja ik denk, zou het zwane Meertje? Zwane Meertje. Ja, zou dat zou kunnen, hè? Nee, ja. Weet, ja. Weet ja. ik denk dat nou van Zwaanstraat hoor Ik denk gezet. het ook. Wel, maar, he. ja.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 Dat, maar dus de, de, onze knobbelzwaren hebben dat wel. Dat is een mooi gezicht. En die zijn altijd, ja. altijd met z'n tweeën. Die zijn, ja. Maar die wilde zwaren zijn altijd met groepen. Ja. Dus ik durf nee, daarom dat, dat niet ja. te zeggen. Ja. Weet je wel. En broed, zijn broeder hier ook niet, Ze broeder daar. Zou ik daar eens naartoe moeten gaan, eigenlijk naar het ja, Noordenwezen? je misschien wel. Eens kijken, ja. ja en dan we de, deze vogel hier op dit. Ja, precies. Dat en, is de wilde zwaar, had ik dan. En dan heb ik hier meegenomen voor de mensen thuis. Dat is een vogel.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 Uh, achter van kleur ze, of zijn buik, daarom noemen ze ook wel boterbuik, noemen ze hem ook wel eens als bijnaam. Dus dat uh, en dan heb je nog de derde wintergast die we nu hebben uh, aanzien komen vliegen. Uh, dat is de brilduiker. Nou, de brilduiker is ook goed herkenbaar inderdaad aan twee zwarte stippen op, op zijn hoofd. Het mannetje weer. Als, nou, net of je een bril hebt. Ja, dat is ja. Dus dat, nou ja, Daarom had ik deze even mee om te laten zien en, en te van. vertellen over ja. de wintergasten. En we hebben daar ook over excursies voor. Hè. En, mm -hmm. uh, alleen die zijn allemaal al volgeboekt. Oh. Oh. Nou, dat boven. is wel een goed teken. hè? Dat ja, is heel goed. Goed. Ja, ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja, dat loopt. Ja, Echte natuurliefhebbers, zeker wel. Die vinden natuurlijk die bijzondere excursies wel mooi. Je gaat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 Dus het is echt een mooie. Het is ook een mooie gelegenheid om een keer in dat gedeelte van de duin te komen... waar je normaal niet kan komen. Nee, mensen zijn altijd nieuwsgierig naar die 500 hectare verboden gebied. Dat is ongeveer 500 hectare. Van de 3400 hectare die we hebben. Het is altijd... mensen. Wat is de reden precies dat dat verboden De waterwinning. De waterwinning vindt in die drie infiltratiegebieden plaats. Dat is ongeveer 500 hectare, dus die drie plaatsen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 En ja, als, als, als, als, als jonge lui of hangouderen, ik weet het niet wie dat gaat doen... aan die balkjes gaan robbelen, ja, dan... Uh... Nou, je je wilt gewoon niet dat daar mensen lopen... Nee, gewoon omdat nee. het voor de waterwinning niet goed nee, is. Nee, maar dat, dat heeft gelijke uh, consequentie. Weet je. We, we rijden wel rond, natuurlijk. We surveilleren er wel als boswachters. Maar dat is, dat is een paar keer per dag. Dus je hebt er niet tuurlijk. altijd nee. zicht op. Nee. Nee. Want hoeveel, met zoveel zijn jullie eigenlijk? We zijn trouwens weer op volle sterkte, moet ik even zeggen. Goede vraag, nou. Wat kan ik mooi even zeggen? Gisteren, of eergisteren, was ik nog in Amsterdam, werd ik weer opnieuw beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar. Ja, dat wel. Met een paar collega's. En. Uh, we zijn nu weer uh, met z'n sissen zijn we dus allemaal uh, bij de buitengewoon opsporingsambtenaren. gewoon opsporingsambtenaar. grappig, jullie, jullie heen met de titel boswachter, maar er is meer duin dan bos natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja. dat is het leukste. Ja, hier, hier hebben de mensen het ook altijd, uh, de zandfoto's of uh, in het omgeving van de duin, altijd over de uh, duinwachter, hè? Ja, uh, dat ja. is veel Moet duidelijker. Dat elke, gebeurt dat elk jaar dan, Gerard, dat jullie uh, opnieuw zeg maar, dat een soort examen moeten doen? I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 Er zijn er altijd wel een paar. Of een paar dwazen bij, hoor. Ja, ja, precies. Maar ja, ja, nou, ja. Ja? als je zelf helemaal niet goed in je vel zit of je bent, uh, ja, psychisch een beetje in de war, ja, dan kun je soms gekke dingen ja. ja, oh. ja, doen. Dat wist ik niet hoor. Dus, dus ja, maar, dat We een ook miljoen nee. bezoekers per jaar? We hebben ongeveer een kleine miljoen bezoekers per jaar. Okay. Ongelooflijk ja, veel. Hè? Ja, ja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 Dat ja, ja dus dat ja, telt ja. iedere keer ja. natuurlijk. Die meneer die ja. komt misschien wel 300 per jaar. Dus dat, dat, dat, ja, oké, okay, maar, maar dan nog de... ze het heel veel. Ja, ja en we hebben ja. die mensen ook. Dat zijn de duinverslaafden, noemen we dat. <laughs> Daar zijn we heel blij mee. Ik bedoel, dat, die, die geven vaak ook van... Die, die, weten, elk, die weten elk nieuwtje in de duin aan ons te vertellen. Ja. Dus dat is wel dat heel is leuk. Dat ja. is Ja, maar dat is prachtig, toch? Dat, ja. dat zijn de goede liefhebbers. En, en liefden, de bezoekers, ja. zijn die komen die uit, uit de hele regio? Het mooie tegenwoordig is, ze komen steeds verder...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 Tot, uh, tot december. Oh ja. Dus tot december, ja. Ja, ja. en uh, dus de, dus de, de nieuwe, nieuwe die komt binnenkort uit. Of ja, ja, die komt uh, half. Uh, dus voor iedereen die lid is van Strein, die krijgt half, half december. komt hij weer op de mat. Met ah. allemaal nieuwe, ja, leuke, leuke uh, dingen. Hier staat nog wel op. Uh, ja, heb, heb ik bijvoorbeeld een excursie in december? 28 december. Ja. Ja, dat heb ik in de, dus in de kerstvakantie. En uh, ik weet van deze excursie... die heet uh, Bunkers, Botten en Wibberen. En dat is dan Oei. voor de uh, voor jeugd uh, van 8 tot 12 jaar... een uh. spannende tocht is ja. het. He, want ik ga erin bij de Zandvoortselaan Laan en dan gaan we natuurlijk op zoek naar die bunkers. We gaan ook in die bunkers. Heb je kans op een vleermuisje te zien? Of, uh, uh, ja. het, is, het is spannend. En maar het is, het is goed, want dan kun je nog meer, meer vertellen dan alleen maar de duinen. En, en ook wat er met die bunkers gebeurd dus ja, ja, ja. is er dan ja. helemaal omheen. Welke historisch is er zoveel te vertellen in de duin, over de duin. Ja. En, uh, en hier zijn nog plaatsen voor deze, voor deze excursie.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 dan slash AWD. Dus, uh, dat kun je melden. Maar er staat ook gewoon op onze website hoor. Uh, ja. Als ze waternet uh, intypen, zeg maar. Dan krijgen ze uiteindelijk deze waar uh, ja. ze kunnen opgeven, zeg maar. Ja, mooi. Nou, dat is duidelijk. En ja. dat is het laatste zo'n beetje, want ja. uh, ja, morgen is er nog een wandeling voor vroege vogels met natuurgidsen. Ja, dat is altijd gratis, hè. Daar kunnen ze, dus het gaat bij de ingang de zilk, daar ja. kunnen ze gewoon naartoe. Naar, is, ja. heel, in Zuid-Holland zit je daar natuurlijk al, maar het is gratis. Het is altijd vroeg en de zon komt net op, hè? De zon komt alweer op om half negen. Ja, ja. En dan gaan hun ook... Ja, het is ook vroege vogels. Maar is er veel te, te zien dan, Gerard? Is er, dan, ja. is er veel te zien dan? Ja, die gidsen, die... die dat zijn ook ervaren. Daar er loopt er eentje al veertig jaar mee. En die, zien, en die gaan ook heel in op de kleine details, hè, van, van soms van, soms, van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 En, uh, en die nou, zijn al nou vol, Geert, of, of dat weet je niet? Nee, die zijn nooit vol. Die zijn dat hoef je, niet op, oh, je niet op te geven. Dus die van de, van de natuurgidsen en de, voor de vroege daar vogels. kun je gewoon, kun je gewoon aansluiten. Je ja, ja, dus, uh, ja. in, de, in de kerstvakantie hadden ze wel zo'n wandeling gedaan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 Ja, dat is ook een allemaal aanmelden via www.waternet.nl. Ja, uh, of via de website. Hè? Of, ja, de website, ja. ja. En dan uh, AWD, oftewel Amsterdamse Waterleiding daar. En dan uh, kun je je daar opgeven. Ja. Mooi. Leuk. Ja, het is... Leuk, uh, leuk. Ik wil nog steeds kijken mooi naar vogel, die zaakwerkvogel. Ja. Ik vind het een mooi beest. Wow. Ja, he. ja, het is... Het is, uh... is het mannetje... Uh... Hetzelfde? of ziet nee, er het mooier uit? Heel mooier. <laughs> ja. Altijd, hè? Maar die nou, dat is die altijd stond zo. nog achter slot, de Grendel, in de vitrine. Dus deze stond nog los. Ik denk, oh, dan kan ik deze mooi meenemen. <laughs> en uh, die vitrines heb ik weer opgemaakt in de wintersfeer. Een beetje sneeuw eroverheen gestrooid. En, ja. uh, weet je wel, zo, dus, uh, elke keer probeer ik die vitrines in het bezoekerscentrum... per jaargetijden mee te gaan. Hè. In het voorjaar zet ik weer de nachtegalen erin, bijvoorbeeld. En, uh, Gaat meenemen. Uh, uh, uh, uh, ja, en, en, de, en de koekoek bijvoorbeeld.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 Oké. Oh We'll terug in de studio op CFM. Goedemorgen, Zand, voor tweede onderwerp. Er zitten twee jonge dames ja. naast ons. Spannend, ja. hoor. Ja, uh, Maaike Prins ja. en Maxime Roseleur. Beide welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Vertel eens, uh, we gaan het hebben over de jeugdraad. Even, even iets over jullie zelf. Uh, Maaike, hoe oud ben jij? Ik ben uh, elf. Oké, okay, en Maxime? Ik ben ook elf. Elf jaar. Okay. En welke school zitten jullie? ONS. De O.N.S. Ah, Oranjenaasterschool. Oké. Okay. Wat is er nou precies de Jeugdraad en hoe is dat gegaan? Jullie zijn gekozen, maar vertel okay, eens even. Ja, gekozen nou, door de klas met en, stemmen. Ja, want dan oefen je in de klas met allemaal dingen en ja, je dan ja koffertje met allemaal lessen over de derde kamer en dan kiezen ze uiteindelijk iemand die gaat dan naar het jeugddebat en dat van iedere, iedere groep acht um, in die Zandvoort. heeft dan in Zandvoort heeft dan twee kinderen.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 ben ervoor uh, gekozen heeft. wel de sterke argumenten noemen, ja. maar de nadelen dus niet noemen. Okay. Ah, Oké. Okay. Er waren bijna geen nadelen aan. Want bij nee. elk nadeel moet je dan een oplossing verzinnen... Ja. en dat hadden wij wel gedaan. Ja, we het ging ook vooral is... om, om jullie discussietechniek, hè? Dus ja, of je goed kan praten erover, of je het goed kan vertellen. Echt een debat, hè? Een debat. Het is ja. eigenlijk een... We hebben toch politiek in ons programma. We hebben uh, toch politiek in ons programma? Zo tot, is dat, hè? Ja. Hoe was dat met werken met de wethouder en... Uh... De, andere mensen. de burgemeester. Ja, als je het woord kreeg, dan moest je zeggen: dank u wel, meneer de voorzitter. En dan je nee. argumenten. Gewoon, dank u wel het is voor het woord, eigenlijk. En aan het ja, de einde de moest je ook nog zeggen: dank u wel voor het woord, burgemeester. Maar dat vergaten wij niet. de hele tijd. Ja, zo gaat dat, hè? Dan. Ja, maar het is, uh, je leert wel een hoop ervan hoe je dat moet doen, hè? Ja, dat is wel. Ja. Dat is ook heel leuk. En wat vonden jullie van de andere onderwerpen? Nou, ik vond koken heel slecht.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 Alleen die had dus niet zo goed samengewerkt. Want dan de een stemde op uh, EHBO... en de andere op uh, beetje zelfverdediging. Nou, op zich... zelfverdediging is best wel goed, hè? Ja. Maar dan kunnen er ja. wel gevaarlijke situaties... ontstaan, Dat je misschien minder snel naar de juf gaat... en dat soort dingen. Ja. Maar de bedoeling, bedoeling was gewoon dat jullie wonnen... jullie onderwerp moest winnen. En dan ja, kan je voor jezelf ja. ook winnen. En goed samenwerken. <klaar> maar het was ook... Uh, je, moet wel, je moest wel een beetje kiezen wat je zelf echt het leukste vond... Want ik krijgt het nu wel als les. Dus ik had ja. deze kookles. Nou, als ik en de, de ene AABO. had nog niet gewonnen, dus dan maar EHBO. Dat is mijn tweede keuze. EHBO is wel heel handig om te ja. hebben natuurlijk. Hè? Je kan altijd iemand helpen als er wat is. Ja, Daar hebben we ook voor gestemd. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, nu krijgen we een paar lessen alle scho uh, alle alles alle Scholen van, van Zandvoort krijgen ook groep 8. Dat is toch AABO mooi? Ja, nou, maar dat is toch prima. Ja, ja dat is goed.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 Zouden jullie inderdaad politicus willen worden? Nou, ik denk dat ik misschien best iets met meningsuiting zou willen doen, maar voor de rest. Nou, ik wil veel te veel worden. Ja. <laughs> ik wil juf worden, ik wil een restaurant, ik wil professor worden, ik wil een winkeltje, ik wil. Wie wil alles? Meneer haar worden. Oh, je, hebt, je hebt echt wel een keuze gemaakt, <laughs> maar niet thuis. Ik uh, hoor het al. Nou, wel leuk toch? Ik kan alle kanten nog ja. op. Wat gaan jullie doen na die groep 8? Nou, uh, dan hebben de waardeschool. Ja, ik heb veel. Maar ik weet nog niet naar welke middelbare school ik ga. Van zeggen? Jij... naar welke ga jij? Zangtelling. Ik denk dat ik het wel een leuke school ga vinden. En ik weet het nog niet. Nou, dat. Is... Ja, jullie hebben nog alle tijd, dus jullie hebben, hè, die kunnen nog kiezen. Open dagen, professen, allemaal even kijken. En, uh... Ja, je hebt nog eventjes, hè, want het is pas uh, december. Dus, uh... Waren jullie klasgenoten blij? Hè, dat jullie ja, gewoon, binnenkwamen echt allemaal juichen. En, uh... Ja, leuk. En ja, die zijn beroemd, hè, nu, hè? Heel eventjes. Ja, heel eventjes beroemd. ja, dat is goed. Heel even en dan ga je weer gewoon door. Hè? Ja, we hebben eerder op de radio geweest. Zo is het ook. Maar het is leuk om mooi. mee te maken? Nou, dat is serieus. had het helemaal meegevolgd? Een klein stukje. Alleen het uh, kiezen van wie er gewonnen, volgens mij. En een stukje van de argumenten. Ja. Want we moesten wel gewoon lessen. Er we waren wel andere scholen. Een vriendinnetje van mij zat op andere school. En uh, die hebben wel het hele gevolgd. En die, die hebben helemaal Van ja, ja. gewonnen, jee. Je, je. ja. Gefeliciteerd. Dat was schattig. Leuk. Ah, leuk, nou dat wordt vast. En uh, jullie zijn dan nu in, in die jeugdraad, hè? Uh, ja, daar zat we mee. Jullie blijven daarin zitten? Gaat, heeft dat nog een vervolg nee, nee, dat Nee, alleen dit besluit en die wedstrijd en dan is het klaar. En dat is klaar, oh, oké. Okay. En dan volgend jaar weer heen. Zijn het weer anderen, hè? Die, ja. is ja, ja. ja. zitten wij nu weer in gebracht. Hopelijk. <laughs> nee, ik kan dat alleen maar zeggen, heel je veel je succes doet. met de EHBO-lessen. Dat gaat vast wel lukken, ja, denk ik. Ja, ja. En met jullie verdere schoolkeuze, hè? want dat is toch spannend in groep 8. Hè? Heel spannend. Ja. Vind ik heel leuk. leuk. Heel veel plezier. Ik zou zeggen, Maike en uh, Maxime, ja. bedankt voor Dank jullie komst. Hartstikke en goed. Veel succes met je ja. cursussen. En uh, Bedankt. Ja, tot de volgende keer. Doei. Dankjewel. Gaan we gaan verder naar nou een stukje muziek en uh, we blijven even in San Francisco. We gaan naar de Flowerpotman.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 om die loten alleen bij de uh, klantenservice uh, neer te leggen. Oh, ja. Dat zou ook een idee kunnen zijn. Ja, goed idee. Nee? Ja, ja maar klinkt, uh, klinkt goed. Klinkt goed. Dan bedenk ik me zomaar ja, even. Nee, ja. ja. ja, ja, ja, ja, Creatief over ja, de zaterdagochtend. Ja. Ja, ja. Dus bij deze weten de mensen okay. Nou, heren, ik zou zeggen, begin met jullie uh, trekking. Jullie doen het gezamenlijk. Peter ja, Bluis doet de eerste elf Ik zal de eerste elf voor mijn rekening nemen. Mijn stem is niet geheel wat het is, door verkoudheid.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 De kaarshoek. Oh, je staat er al... al. Oh nee, dat is een ander. Dat collega, is, al, is dat, een dat collega. Dat is een collega. Een collega, ja, Een collega. Ja, ja. collega Meneer of mevrouw Formaat heeft een zuivelmandje geworden... ter waarde van 25 euro. Nou, dat is een mooie ja, prijs, een prijs, hoor. Ja. ja, dat is toch wel een mooie prijs, Ja, Zeker, Trump, nee. zeker? Ja, als je het vergelijkt in Een nee. Bobcast, Je podcast. Nou, je weet niet wat je Ik zeg niet. Ik zeg verder niet. Gaat u verder, meneer de Meneer of mevrouw El Paap heeft een cadeaupakket gewonnen... bij Soho...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 geeft een boek van Frans Molenaar, gewonnen door F. Rubeling. Een cadeaubon ter waarde van 12,50 euro... is op te halen bij Arie Guyt, gewonnen door Serge Biesenberg. Meneer, mevrouw Lievering heeft gewonnen een koffie thee chocolade cadeau... beschikbaar gesteld door Tea Chocolate and More. De Dierenkliniek Zandvoort. Weer zo één. Gewonnen, uh, even kijken... Oh ja, eenmaal ontwormen voor de hond of de kat. Maar dat de zou, ook... In de kat, ja, dat zou ja. ook voor de goudvis kunnen zijn. Is... Uh, gewonnen door F.P. Dikhoff. Een cadeaubond waarde van 10 euro. ABC en moor. Beschikbaar gesteld en gewonnen door H. van Lent. M. van Duin. Een gratis consult voor de hond of de kat van de dierendokters.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 Dus iedereen krijgt sowieso een e-mail, je hoeft dus niet te kijken. Nee, en vorige jaren hadden we nogal wat schijfwerk voor de mensen... met naam, telefoonnummer, adres. Ik zag het op het... En we proberen dat zo eenvoudig mogelijk te maken... dat er zoveel mogelijk mensen aan doen. De eenvoud van zo'n actie maakt de kracht van de actie. Ja, dat is en, en dan de vierde, hè, de vierde trekking. Dat, vier is, is, dat is de hoofdprijs, hè? Ja, we, we gaan. Daarna. Op uh, het is vandaag de negende, de tiende, tiende? Ja. de zeventiende hebben we een trekking, ja. de vierentwintigste en de eenendertigste. Oh ja, En dan wordt op 7 januari de hoofdprijzen, oh, hoofdprijzen en die worden op 8 januari worden die uitgedeeld oh. bij Excel. Oké, okay. ja, dat klopt. Ja. Nou. nou, dat klinkt uh, ja, schitterend. Niks meer aan toe te voegen. Het is Veel, wel ben ik meestal. niet het is gewoon. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dat betekent uh, loten verzamelen, invullen en inleveren. En uh, de ja. volgende trekking volgende week alweer. Zo is het. Op de 17e. Nou, dan ja. Ja. zien we jullie of iemand anders terug. Uh, of een van onze collega's. E ik heb de namen collega's. al doorgekregen wie er komen. Ja. Dus, uh, dat is Helemaal goed. In orde. Ja. Nou, fantastisch. Hartelijk dank heer. Uh, Graag, ja, Graag gedaan. En uh, succes en tot met jou. keer. Dank je wel. Ja. Dan gaan wij uh, niet naar de muziek, want we hebben nog even tijd over.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 Drie weken, ja, geweldig eigenlijk. Ja. Dus, dus, dus ieder jaar ja. lijkt het wel alsof het ja, mooier wordt en drukker. En, uh, ja, het, wordt, het wordt zeker mooier, want elk jaar wordt er wel weer wat bijgebouwd. Of wat, uh, wat, het, het, grote, het, wordt niet, het wordt niet groter, maar hij wordt wel steeds mooier. Ja. Boompje erbij, dingetje erbij. Ja. Dat is een echte echt kerstijsbaan. zeg maar. Ja, het is echt een kerstsfeer. Hè? Ja, dat ja, ja, is ik wel. Mooi kerstwandel in Winterwonderland, Winterwonderland ja. ja. Winterwonderland, is er ook een kerstmarkt bij eigenlijk? Okay. Nee, dit jaar is er geen kerstmarkt. Nee. Okay. We hebben alleen uh, bij de opening zaterdag, is er ook de sprookjeswandeling. Dat is ja, ja, dat dan, uh, ja, dat dat ja. dan los van de gecombineerd met de... de opening met de ja. schaats. Nou, eens in zoveel jaar is dat gecombineerd of dat los van elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel weekenden voor de, hm. voor het, uh, voor de kerst zitten.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 hebben die kleintjes de kans om samen met de ouders... De kleinstes praat over welke... De hele jaar, de ja, zo, zo, zo klein als het is. Tot de jaar 4, 5, vijf. Ja, tot de jaren, 4, 5, jaardag, ah, okay. 4, 5 tot, uh, tot iets groter. Maar ook nog wel kleiner. Ja. En dan samen met de ouders. Ja, ja. Want het de regel van dat iedereen schaatsen aan moet hebben. Ja. Maar dan is het zo van die ouders... Die hoeven dan geen schaatsen aan op dat moment. Want die kunnen dan met die kinderen lopen ja. over het ijs heen.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 dat je, als je eenmaal iets een vinger geeft, ja, dan, ja. dan is alles zo. Nou, je moet het straks organiseren. Dat ja. is het nou, dat we, dat is. En daar hebben we nu wat ruimte voor gekregen. Dus het is heel leuk om dat even te melden. Ja, uh, om, ja het eerste het uur voor leuk. de kleintjes. Ja. Ja. Ja, en en ja. tegen een gereduceerd tariefje van 2 euro. Nou ja, waar, ja. Je kind. Het wel, waar heb je dat? Die ouders nou. lopen gewoon mee dan. En die ja, ouders ja. lopen gewoon mee. Die hoeven niet, ook niet apart een kaartje te kopen. Ja. En na het uur, dan gaan we gewoon weer reguleren. Moet iedereen een kaartje kopen. En iedereen met schaatsen. En handschoenen. Ja. <laughs> en, en zijn er genoeg vrijwilligers, uh, Leo? We hebben inderdaad een grote groep vrijwilligers. Ja. Een uh, heel enthousiaste groep. Een vaste groep, hè? Oh, een, ja, een redelijk vaste groep. Elk jaar valt al je het af, maar komt er we ook weer bij. Mm -hmm. Het is echt... Ah, schijn, de, toch, toch bij elkaar zo'n 60 personen rondom de ja, ijsbaan. Heb nodig, dus, uh, we hebben weer een tentje erbij waar je wat kan eten en drinken. Ja, ja. De -sopie. ja. ja. Anders gesponsord door de, door de plaatselijke ondernemers. Uh, Veel ondernemers. En de gemeente. En het casino. Ja, jullie hebben toch een aantal sponsors voor de IJsbaan, he, ja, ja, ja, ja, het gaat niet zonder sponsors. Nee, nee. nee. nee dat, is, uh, dat is wel... En een... jullie komen uit wel. Jawel hoor, ja. Dat is altijd wel afgedekt. Ja, ah, maar dat is, dat is ook mooi. Dat, uh, het is een enorme aanwinst voor het dorp, want dat geeft enorm veel sfeer. Ja. En dat, dat trekt mensen, en dat is voor de ondernemers ook weer goed. Ja, toch? Ja, ja Het ziet er heel gezellig uit, dat ja het, is, het, is, het plein is nu natuurlijk, het is niet doods, maar het is natuurlijk stil, het is, het is kaal. En, en dan straks dan staat die ijsbaan daar nou met, met al zijn lichtjes en zijn muziek in. En, en als het dan na, na, na januari weer weg is, en dan, valt dan het zie je op, he, veel teleurstellingen, teleurgestelde mensen. Zo van ja, het is toch wel weer stil. Ja. Het is een mooie opdracht voor de gemeente om daar eens een keer wat mee te gaan doen. Ja. Wat ja. weet ik nog niet, maar. Nee, nee, ja, dat, met uh... ja. Met dat plein. Ja, met dat plein, met dat kale lege stuk, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. We kunnen heel goed discussiëren in de gemeenteraad, dus wie weet kunnen ze daar ook over praten, een keer. Tuurlijk, gaan altijd, we. Altijd. Dat ons hart voor maken. <laughs> ja, dat is een... <laughs> ja, Leo, fijn dat je even dit werk van meldt over ja. de ijsbaan. Volgende ja de opening is dus. Zaterdag is de opening. Volgende week zaterdag. Vanaf 12 uur Vanaf 12 uur is 17, er middags ja. worden. Is middags 17 uur is er een opening. Grote opening. We hebben dit jaar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 Het zou leuk zijn wat ze ruimte. Op schaatsen. Ik denk niet dat het realiseerbaar is. Maar goed, met. misschien zijn er wel. andere verrassende dingen. Maar de opening is de 17e dus. 17 zaterdag dus, 17 uh, om 17 uur. 1700 of 5 uur dus. Draf, tussen, okay. 7, tussen 5 en 6 middags. Ja. Ja. Ja. Okay. Nou prima. Iedereen is van harte welkom. We gaan ja. het zien. Ik hoop dat het weer een enorm succes wordt, net als dit jaar. Ik wens je veel succes. Wij met, gaan er wel vanuit. De, de IJsman, ja. okay. <laughs> Bedankt voor de, Dank je wel. het gegeven ja, van de informatie. Ja. Kijken we even naar de horloge ja. en dan denk ik dat we het laatste stukje muziek gaan draaien. En dat uh, moet dan uh, de beurt zijn met Mr. Tambourine Man. En dan gaan komen we na het nieuws weer bij Utrecht.